Vijf uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Job Cohen verlaat de politiek. PvdA-leden bepalen wie de nieuwe partijleider wordt. En Europese Centrale Bank koopt geen staatsobligaties op. Job Cohen heeft een half uur geleden op een persconferentie toegelicht... waarom hij G. heeft besloten om de politiek te verlaten.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 omdat de fractie hem niet meer voldoende steunt. Partijvoorzitter Hans Peckman noemde het vertrek van Cohen verschrikkelijk. Een ledenraadpleging zal uiteindelijk bepalen wie de nieuwe partijleider wordt. Na afloop van de persconferentie op het partijbureau klonk er applaus. Premier Rutte heeft Cohen direct na de aankondiging van zijn vertrek gebeld. Hij bedankt hem voor de goede contacten van de afgelopen jaren. Ik heb grote waardering voor de integere en respectvolle wijze... waarop Job Cohen vanuit zijn idealen de publieke zaak heeft gediend. Persoonlijk wens ik hem alle goeds voor de toekomst, zei de premier. D66-fractievoorzitter Pechtold reageert vanuit Tunesië... waar hij op werkbezoek is. Ik heb Job Cohen leren kennen als een integer politicus. Ik prijs in hem dat hij er steeds aan vasthield het politieke debat waardig en respectvol te voeren, zei hij. Dramatisch voor een sociaal en menselijk politicus, reageert SP-fractievoorzitter Roemer. We hebben veel samengewerkt voor een beter Nederland. GroenLinks-fractievoorzitter Sap noemt Cohen een zeer gewaardeerde collega. De Nederlandse politiek zal altijd behoefte houden aan mensen die kunnen binden, zegt ze. Ook fractievoorzitter Slob van de ChristenUnie prijst Cohen als een sympathiek politicus. PVV-fractievoorzitter Wilders noemt het vertrek van Cohen een interne PvdA-kwestie. Ik wens hem overigens persoonlijk het beste toe, aldus Wilders. Ook VVD-fractieleider Blok zegt dat de opvolging van Cohen een zaak van de PvdA is. In Rotterdam is een 25-jarige Serviër opgepakt die internationaal werd gezocht. De politie was de man op het spoor gekomen en sprak hem op straat aan. Daarop probeerde de Serviër weg te komen en gooide hij een wapen weg. Na een waarschuwingsschot van de politie werd hij aangehouden. De man wordt door de autoriteiten in Servië gezocht voor een misdrijf dat daar is gepleegd. Maar waar hij precies van wordt verdacht is niet duidelijk.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 De smokkel van vloeibare cocaïne via Schiphol is afgelopen jaar opvallend toegenomen. In 2011 werden 65 koeriers met vloeibare coke aangehouden, tegen 20 in het jaar daarvoor. Dat staat in het jaarrapport van de marie -José. De marie maakt zich zorgen over het slikken van bolletjes vloeibare cocaïne. Als die knappen is de kans op een overdosis groot. Vloeibare cocaïne wordt veel sneller in het lichaam opgenomen dan poeder.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 Het weer vanavond is vrij helder. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en vannacht regen. Minima rond het vriespunt met kans op gladheid. Morgenochtend regen, smiddags droger en wat zon. Er wordt 6 graden op de wadden tot 9 in het zuidwesten. De komende dagen is het zacht en wisselvallig. ANWB Verkeersinformatie. De spits valt tot nu toe mee. Veel mensen vieren carnaval of vakantie. Er staat bij elkaar een kleine 40 kilometer file. De opvallende zaken zijn de A4, Den Haag Amsterdam. Er staat 4 kilometer tussen Leidstedan en Zoeterwouden. Op de ring A10 tussen Amstel Businesspark en Sloten 6 kilometer. En tussen de Afrit en Muiden en Sloten 3 kilometer. In het noorden problemen op de N31 vanuit Leeuwarden naar Drachten. Er staat 2 kilometer bij Leeuwarden West. Na een ongeluk met een vrachtauto is de weg daar dicht. Wapenindustrie? Kolencentrales? Kinderarbeid? Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld?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 En waarom lijken al die winkelstraten zo op elkaar? Winkelcentrum Nederland in De Slag om Nederland. Vanavond, 5 vooraf negen 9 bij de VPRO op Nederland 2. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. 6 over 5, goedemiddag. Niet effectief genoeg. Job Cohen zoekt de schuld bij zichzelf. Na een lange periode van toenemende twijfel en onrust onder partijgenoten. De Partij van de Arbeid gaat nu op zoek naar een nieuwe fractieleider. Om half vijf precies gaf Job Cohen deze verklaring. Ik ben twee jaar geleden opnieuw de landelijke politiek ingegaan... omdat ik meende een effectieve bijdrage te kunnen leveren aan een samenleving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 Uh, zeker voor zijn doen. Bijvoorbeeld afgelopen donderdag na dat geruchtmakende interview in Trouw... toen stond er een getergde, geagiteerde Cohen... na afloop van een uh, rumoerige fractievergadering de media te woord. Nu was hij uh, ja, voor zijn doen tamelijk ontspannen. En uh, de verklaring werd afgelegd. Hij beantwoordde nog een reeks vragen en verdween door de zijdeur. En als je de afgelopen twee jaar even de revue laat uh, passeren... dan kan je je ook voorstellen dat er wel enige opluchting bij hem uh, zit. Dat hij er nu mee ophoudt, dat het is afgelopen. Zag je daar iets van? Nou ja, ik vind het moeilijk om uit zijn lichaamstaal opluchting af te leiden... maar de gedachte dat die, dat die opluchting er is, die is natuurlijk logisch. Hij kwam binnen, inderdaad zoals hij zelf ook zei, uh, met, met torenhoge verwachtingen. Wouter Bos had achter de schermen uh, georganiseerd dat Cohen hem ging opvolgen... en niemand anders, er waren ook helemaal geen tegenkandidaten... Uh, de partij stond toen heel slecht in de peilingen, net als nu. En uh, gelet op die peilingen deed Cohen het in die uh, verkiezingen nog vrij goed. Eén zeteltje minder dan de VVD, maar wel de op één na grootste partij. Maar daarna ging het bergafwaarts. Mediaoptredens uh, Media optredens waren moeilijk, debatten waren moeilijk. Uh, Cohen had het in Den Haag als oppositieleider heel moeilijk. Dat was natuurlijk ook niet de verwachting toen hij partijleider werd. De bedoeling was dat hij de premier zou worden. Maar goed, dat werd hij niet. Hij werd dus oppositieleider. En die rol was niet op zijn lijf geschreven. En uh, binnen de Partij van de Arbeid is nog steeds enorm veel waardering voor hem. Uh, voor zijn degelijkheid, voor zijn fatsoen. Voor zijn geloof in de sociaal-democratische idealen. Maar steeds meer mensen binnen de PvdA kwamen ook tot de conclusie... dat het onder leiding van Cohen niet meer bergopwaarts zou gaan. En uiteindelijk heeft Cohen daar dus een conclusies aan verbonden. Ja, hij zoekt dat bij zichzelf. Uh, zoals Ella Vogelaar het vorige half uur zei... er is binnen de fractie aan zijn stoelpoten gezaagd. Daar is ook de media uh, bij gebruikt. Hij, hij heeft niks kwaads over de fractie gezegd, volgens mij. Nee, dat heeft hij niet. Hij heeft wel geconcludeerd dat het uh, voor hem in de huidige politieke en mediawerkelijkheid van Den Haag... niet gelukt is om effectief te zijn. Daar zou je nog kritiek op de media uit kunnen afleiden. Uh, maar zeker toen hij er net zat, uh, waren de media ten opzichte van Cohen erg uh, goedwillend. En uh, wat Vogelaar betreft... Ik heb niet de indruk dat er vanuit de fractie uh, actief aan zijn stoelpoten is gezaagd. Uh, natuurlijk, doordat het niet goed ging... ontstond er langzamerhand wel steeds meer twijfel binnen de fractie. Of Cohen het wel goed genoeg deed. En, uh, maar zeker het eerste jaar hebben ze het altijd voor hem opgenomen. Ja, De twijfels gingen groeien, dat was natuurlijk ook logisch. De SP is steeds populairder geworden in de peilingen. Uh, meer dan twee keer zo groot als de, als, de, uh, als de Partij van de Arbeid op dit moment. Uh, Roemer doet het goed uh, voor de camera's. Uh, de Partij van de Arbeid is meer dan gehalveerd... Dus die Kamerleden die worden allemaal hartstikke zenuwachtig... en beginnen het geloof in hun leider dan te verliezen. Nou ja, uiteindelijk, uh, nogmaals, het is al gezegd... maar Cohen concludeert nu zelf dat hij onvoldoende effectief is. Welkom Boom, we komen zo direct even bij je terug. We praten nu met Arie Slob. Goedemiddag. Goedemiddag. fractievoorzitter van de ChristenUnie. Zag u dit aankomen? Nou ja, je wist wel natuurlijk dat de discussie uh, gaande was. En vorige week was het natuurlijk dan weer toch ook wel voor de fractie, denk ik, een nieuw dieptepunt, wat er donderdag uh, allemaal uh, gebeurde. Dat etterde dit weekend ook nog door met, met uh, nou ja, berichten dat een deel van de fractie hem eigenlijk niet meer zou steunen. Allemaal anoniem. En dat is natuurlijk niet goed ook voor het draagvlak, wat iemand wel nodig heeft om in zo'n positie te kunnen functioneren. Dit terugtreden was onvermijdelijk. Nou, hij heeft zelfs een conclusie getrokken. En ik moet zeggen, ik heb de persconferentie ook gezien. Ik vind dat echt een eerlijk verhaal. Zoals we Job Cohen ook kennen. In tegenman. man. Zoekt het ook bij zichzelf. Gaat niet om zich heen slaan. Uh, ik heb daar alle respect voor. Ja, Wilke Boom maakte net een observatie. De rol van oppositieleider was niet op het lijf van Job Cohen geschreven. Deelt u dat? Nou, je zag wel dat hij het moeilijk had. Uh, en het is natuurlijk ook een, een enorm krachtenveld waarin je terechtkomt. Zeker ook uh, in deze tijd. En... Ja, uiteindelijk heeft hij voor zichzelf ook de conclusie getrokken. En we kunnen niet alles dan dat respecteren. Dat hij, zoals hij het zelf al zei, niet effectief genoeg daarin zijn werk kon doen. Ja, op welk punt zagen we met name heel concreet worstelen? Nou, ik denk dat het heel moeilijk was. En dat is voor iedereen moeilijk in deze tijd. Om, om ook echt de liefde te nemen, ook in discussies en debatten. Het kabinet uh, het ook zwaar te maken op de momenten dat dat nodig is. Bijvoorbeeld hele discussie nu rond werkgelegenheid is natuurlijk een, een groot onderwerp. Ja, dan hoort de Partij van Arbeid ook op de voorste rijen eigenlijk te staan. Het zit in de naam zelfs uh, gebakken. En ja, dan lukt het hen toch eigenlijk niet echt om daar ook een indrukkelijke rol in uh, te vervullen. En dat zulke dingen heeft Cohen zich denk ik ook persoonlijk aangetrokken. Omdat hij natuurlijk wel degene is die daarin moet voorgaan. Ja, als hij zegt uh, zelf tijdens zijn persconferentie vanmiddag... ja, uh, moeite met de media en de politieke werkelijkheid van Den Haag. Um, is dat een terecht aangemengd? Nou, je merkte wel dat hij uh, nou, moeite had zijn maar om zijn plekje uh, ook te vinden weer in, in een kamer... en ook in een politieke werkelijkheid die natuurlijk er iets anders uitzag... dan de Partij van de Arbeid waarschijnlijk uh, gehoopt had toen ze met Job Cohen aan de verkiezingen gingen uh, deelnemen. En uh, ja, dat, dat is iets waar iedereen natuurlijk op zijn eigen manier dan weer zijn plekje in moet zien te vinden. Dat heeft Job Cohen ook uh, geprobeerd. En als je dan tot, tot de conclusie komt dat dat niet meer lukt... dan, uh, ja, dan denk ik ook dat het gewoon de meest eerlijke... Uh, Boodschap is die je kan geven en zeggen: Van mensen, ik stop ermee. Is dan al in het begin een fout gemaakt bij de Partij van de Arbeid, bij de leiding, door hem zo te, uh, te lanceren als de man die het wel zal doen? Dat de te hoge verwachtingen waar Job Cohen het over had, dat, inderdaad, dat, dat, dat daar misschien een fout is gemaakt? Nou ja, ik weet niet of je daar moet spreken in termen van, uh, van fouten. Het is dat eigenlijk ook een afweging die bij de Partij van de Arbeid zelf ligt. Dus daar past mij ook uh, terughoudendheid uh, in. Het feit is natuurlijk wel nadat Wouter Bos vertrok, uh, Job Cohen echt op het schild gegeven is als van hij zal uh, de Partij van de Arbeid nu er weer uit, uit de diepte gaan halen. Want ze waren natuurlijk toen ook al ver weg uh, gezakt en nou, hij is inderdaad heel ver uh, gekomen. Ja, die ene zetel uh, verschil heeft uh, denk ik wel ook gewoon doorgewerkt uiteindelijk in hoe de politieke werkelijkheid er nu uitziet. En, op Cohen kan precies aan de verkeerde kant, denk ik, van, uh, van de streep uh, terecht. Eén zetel tussen winst en verlies en de roven van oppositie uh, brak hem vandaag op. Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Dank u wel. Graag gedaan. En hij noemde Wouter Bos. Die hebben wij gevraagd om een reactie... maar die wil vooralsnog niet reageren. Um, ja, hij is nog maar net partijvoorzitter, Hans Spekman... en hij ziet nu al de politiek leider vertrekken. Hans Spekman stond naast Cohen bij de persconferentie... en hij was duidelijk in zijn reactie. Laat ik er ook niet ingewikkeld over doen. Ik vind, verschrikkelijk, ik vind het verschrikkelijk voor Job, voor de fractie, maar ook voor de partij dat dit zo is. Maar het is zo. En Het is nu dus de opgave om met z'n allen wel weer en nog steeds dezelfde kant op te werken. En dat is die coalitie van de goedwillenden, die Job net ook noemde in zijn verhaal, om die te gaan bouwen met nog meer standvastigheid en vastberadenheid. Ik heb ontzettend goed samengewerkt met Job Cohen en ik waardeer hem enorm en daar gaat geen spatje van verloren. Dat was Hans Spekman, Wilco Boom. Uh, de vraag is nu natuurlijk, dat wordt ook een belangrijke opdracht voor Hans Spekman. Wie gaat Cohen opvolgen en wanneer gaan ze dat allemaal beslissen? Nou, er moet natuurlijk heel snel een nieuwe fractievoorzitter komen... voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. En, oh, er rijdt hier even een rolkarretje voorbij met een beetje herrie. Um, en de Spekman die kondigde aan dat er binnenkort een uh, politieke ledenraad komt... voor de Partij van de Arbeid. Die gaat dan adviseren over een, uh, wie de nieuwe politiek leider moet worden. En dat zal iemand uit de huidige fractie zijn. Want je kunt natuurlijk moeilijk iemand uh, van buiten politiek leider maken... want die heeft geen podium in de Tweede Kamer. Nou, En de algemene verwachting hier is een beetje dat of Diederik Samson of Martijn van Dam, allebei leden dus van de huidige fractie... dat een van die twee uh, uiteindelijk eerst via die politieke ledenraad... en uiteindelijk door de fractie gekozen zal worden als de nieuwe voorman. En die is dan politiek leider tot de volgende verkiezingen. En dat is dus aan het einde van deze kabinetsperiode... of eerder als het kabinet tussentijds valt... En dan houdt, de, dan houdt de Partij van de Arbeid een uh, lijsttrekkersverkiezing. En kan iedereen die dat wil uh, zich kandideren voor het lijsttrekkerschap. Dat kan dan dus die nieuwe fractievoorzitter zijn. Maar ook anderen, bijvoorbeeld uh, de Amsterdamse wethouder Asscher, wordt hier veel voor genoemd. En die gaan dan via een uh, lijsttrekkersverkiezing bij de Partij van de Arbeid uitmaken wie de nieuwe lijsttrekker wordt. Maar voorlopig. Uh, is dus de verwachting dat Samson of uh, Van Dam uh, partijleider worden, uh, fractievoorzitter worden... tot de volgende Tweede Kamerverkiezing, wanneer die ook zullen zijn. Welkom, tot, uh, tot op heden. Dankjewel. We komen later deze uitzending nog bij jou terug. Ja, Lodewijk Ascher, een naam die we veel gaan horen. Hier in onze uitzending zei hij een tijd geleden van. Nee, hoor, ik ben totaal niet geïnteresseerd. De realiteit is nu natuurlijk anders nu. Hij wil niet reageren, behalve dan deze zin op Twitter. Hij schrijft heel verdrietig dat het Job niet is gelukt te doen waarvoor hij naar Den Haag kwam. Met PvdA, succesvol strijden voor fatsoenlijker NL Nederland. Ja, vanuit de Tweede Kamerfractie van de PvdA nauwelijks reacties nog. Een Twitter-bericht richt wel van PvdA-Kamerlid Metin Tjeliek. Dit is erg jammer, vervelend en spijtig twittert hij... ik heb respect voor deze afweging van Job... maar ik baal verschrikkelijk en van mij had dit niet gehoeven. Jolande Sap twittert dat ze Jobke hen heeft leren kennen... als een plezierig mens en altijd prettig met hem heeft samengewerkt... een zeer gewaarde, gewaardeerde collega. Ik heb respect voor zijn besluit, al dus Sap... en voor zijn inzet voor een mooier en socialer Nederland. De Nederlandse politiek zal altijd behoefte houden aan mensen die kunnen binden. Het is jammer dat hij zich genoodzaakt voelt te stoppen. En dan hadden we het net over Wouter Bos. Hij wil niet bij ons in de uitzending, maar hij laat wel weten... ik vind het verdrietig voor Job en een verlies voor de partij. Ook Emiel Roemer heeft gereageerd. Het vertrek van Cohen is dramatisch voor een sociaal en menselijk politicus. We hebben veel samengewerkt voor een beter Nederland. Ik wens hem veel succes toe in de toekomst... en op de voortzetting van de samenwerking tussen PvdA, SP... en iedereen voor een sociaal Nederland. En Hadden we Lucelle al premier Rutte laten horen, de reactie? Uh, nee, die is op vakantie. En die laat weten, over de politieke grenzen heen... was het contact altijd goed. Ik heb grote waardering voor de integer en respectvolle wijze... waarop Jobke hen vanuit zijn idealen de publieke zaak heeft gediend. Persoonlijk wens ik hem alle goeds voor de toekomst. En dan nog eentje van het CDA, van Wim van der Kamp van het Europees Parlement. Ik werd aangesproken bij Albert Heijn over het aftreden van Job Cohen. Jammer dat hem dit overkomt. Te netjes voor de Nederlandse politiek van heden, zegt hij. Na half zes praten we daarover, over Cohen, over zijn beweegredenen en over het klimaat in de politiek en bij de media. Nog door met Michiel van Hulten, oud-voorzitter van de eh, Partij van de Arbeid... in tijden van Wouter Bos. En ook bij Marcel, met Marcel Wiegman, redactiechef bij het Parool... die een boek over Cohen heeft geschreven. Dat dus na zessen. Heel ander nieuws ook straks. De marechaussee heeft een nieuwe trend ontdekt in de drugssmokkel. Vloeibare cocaïne. Verkeersinformatie, Kees Kwaks. Lucila, de, de spits valt erg mee. Vanavond veel mensen vieren carnaval of vakantie. staat in totaal zo'n 35 kilometer file. A4 naar Amsterdam, 3 kilometer bij Wouden. De files bij Amsterdam op de A10 staat richting Nieuwemeer. Bij Oud-Zuid 2 en richting Watergasmeer. Bij Knopen Meer, 5 kilometer... Het Doorden houdt een ongeluk met een vrachtauto de zaak bezig op de A31 vanuit Harlingen naar Drachten. Er staat twee kilometer tussen Marsum en Leeuwarden West en daar is de weg dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Het is weer een zo'n moment. Voor de Grieken is het vanavond in Brussel erop of eronder. De ministers van Financiën van de Eurolanden kijken opnieuw naar het tweede hulppakket van 130 miljard euro voor het noodlijdende Griekenland. Maar zoals het er nu naar uitziet, is er meer nodig dan die 130 miljard euro. En daar wil de Nederlandse minister de Jager niets van weten.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 dat is natuurlijk wel lastig uh, onderhandelen nu. Je weet niet zeker of er in april een nieuwe regering is. En je kan volgens mij moeilijk vragen of die mensen van nu uh, alvast een uh, handtekening voor daarna zetten, toch? Nee, je hoort het de jager ook zeggen. Ze willen eigenlijk dus dat die grote partijen in de huidige Griekse coalitie... als het ware in bloed hun handtekeningen zetten. Maar ja, wat is dat waard? Hè? Wat heb je eraan? Als die verkiezingen in Griekenland er in april komen... en er vindt daar een politieke aardverschuiving plaats... die een afspiegeling is van de woede onder miljoenen Grieken... die zich nu verzetten tegen, die tegen al die maatregelen... Ja, dan sta je eigenlijk met lege handen. Maar ja, als je ernaar vraagt bij de jager, maar ook bij zijn collega-ministers... maar ook bij ambten... Hier onderhandelaars die betrokken zijn, dan krijg je als antwoord: we eisen nu gewoon volkomen commitment. Dat is het toverwoord betrokkenheid. Dus ja, en dat is dus betrokkenheid voor wat het nu waard is. Maar wat je daar van de toekomst in de toekomst van moet verwachten, ja, dat weet je gewoon niet. Ja, volkomen commitment, hè, Tijn. Is het in hoeverre kun je dan stellen vandaag is het echt voor de Grieken slikken of stikken? Nou ja, het, staat, uh, het water staat ze behoorlijk aan de lippen. Ze hebben 20 maart als uiterste deadline. Hè, dat, uh, daar zijn we eigenlijk al weken mee bezig. Die datum is al weken bekend. Dan moeten de Grieken weer op lopende leningen rentes gaan betalen. Dan hebben ze dus vers geld nodig voor 20 maart. Dus ja, ze moeten een hele hoop slikken. En dat is nogal wat. Ik heb hier het pakket waar de ministers vanavond aan de onderhandeltafel mee werken. Dat heb ik hier voor me liggen. Ja, en daar wo daarin wordt op korte termijn ontzettend veel gevraagd van de Grieken. Heel gedetailleerd, met alle ...deadlines erbij, daar snijden voor juni dit jaar... ...daar besparen voor augustus, daar 10.000 ambtenaren eruit... ...met even knellende deadlines. Nou, er wordt veel gevraagd en je merkt nu langzaam aan... ...dat de Grieken ook een beetje ja, weer, zeg maar, de tegenaanval zoeken. De Griekse minister van Financiën vanochtend uh, die, uh, had een statement... ...en hij zei, wij zijn nu echt klaar. Maar hij toont zich geïrriteerd dat landen als bijvoorbeeld Nederland... ...steeds weer nieuwe eisen blijven stellen. Nou, daar trekt de Nederlandse minister... Minister De Jager, toen we hem daarnet uh, over bevroegen... die trekt zich daar eigenlijk weinig van aan. Hij noemt die verwijten makkelijk en goedkoop. Nou, je voelt hem al aan. Er, is weer een hoop, uh, er ligt weer een hoop op tafel. Dat worden weer onderhandelingen die wel tot na middernacht gaan duren. En dan komt er wel iets uit komende nacht, is uw inschatting? Ja, iedereen hoopt erop dat, het, uh, dat ze toch een akkoord bereiken over die 130 miljard. Nou, de jager wil dus absoluut niet dat dat meer wordt. Nou, er is in allerlei moeilijke rekensommetjes toch berekend... dat uh, wil de schuld houdbaar zijn, hè? zo heet dat dan. Uh, dan uh, hebben de Grieken nu eigenlijk 136 miljard nodig. Nou, de jager gaat vanavond hier de onderhandelingen in met nee, geen cent meer. Nou, waar dan weer de rest die nodig is vandaan moet komen, ik weet het ook niet. En is er dan de mogelijkheid dat er een, nog, een, nog een uitstel komt? Schets even de sfeer voor vannacht. Wat kunnen ja, we morgenochtend als we opstaan verwachten? Ja, we hopen natuurlijk allemaal, of ja, wij de Grieken hopen dat zeker... Uh, dat er natuurlijk een akkoord komt. Maar je moet je voorstellen, dan nog, uh, wordt er over alle details nog uh, eindeloos doorgepraat... de komende weken, terwijl er eigenlijk heel weinig tijd is. Maar je kunt je voorstellen dat dat overgelaten wordt aan technocraten... dat die nog verder gaan, uh, gaan kijken naar hoe je dat uh, allemaal uh, precies regelt. Maar dat er dus wel een voorlopig akkoord komt. Daar hoopt nu iedereen op over die 130 miljard. Maar dan moeten er dus allerlei verdeelsleutels nog gevonden worden. Nou, daar wordt dan achter de schermen over verder gesproken. En volgende week is er dan een uh, eurotop waar de regeringsleiders komen. Ja, en iedereen hoopt natuurlijk dat daar van het voorlopige akkoord... toch wel een echt akkoord van wordt gemaakt. Zet een kans, sterke koffietijn. Ik wens je een uh, goede nacht vanuit Brussel. Tijnse Tee, dank je. Dan de Marichossé, die heeft uh, vorig jaar op de luchthaven Schiphol... iets minder drugsmokkelaars opgepakt dan in 2010. Wel was er een trend waarneembaar. Er werden meer koeriers betrapt met vloeibare cocaïne. Dat is nieuw. Ronald Scheltens van de Marichossé. Wat wij in 2011 hebben gezien, dat het aantal koeriers iets is afgenomen. Maar we hebben wel uh, vast moeten stellen dat er een opvallende stijging is... van het aantal koeriers wat dan weer met uh, vloeibare bollen uh, is aangetroffen. Dus ook aangehouden is.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 Ja, de vloeibare cocaïne wordt natuurlijk verpakt om het te kunnen slikken. Dat doen ze meestal in condooms. Dat is dus maar een heel dun laagje tussen de cocaïne en het lichaam. En op het moment dat dat knapt in het lichaam, dan is de kans dat iemand komt te overlijden levensgroot aanwezig. Vloeibare cocaïne is denk ik weinig bekend bij het grote publiek. Bestaat er ook het gevaar dat mensen denken van oh ja, flesje vloeistof meenemen voor iemand anders, dat kan ik wel even doen?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 Dat zijn Ronald Scheltens van de marechaussee. Ilan Sluis sprak met hem. En later in het Radio 1-journaal hoort u het verhaal van een meisje... dat zonder dat zij het wist vloeibare cocaïne bij zich had in haar bagage. En toen uh, gingen wij naar de ster eigenlijk, maar er gaat eventjes iets geluid? mis. Dus doe jij eens even een doe, leuke reclamespot, Tim. Uh, nee, laten we dan even kijken wat we na half zes gaan doen. Maken we even reclame voor het Radio 1-journaal. Dan hebben wij Michiel van Hulten, oud-voorzitter van de Partij van de Arbeid... over het vertrek van Job Cohen. Marcel Wiegman praat ook mee. Redactiechef bij het Parool die heeft een boek geschreven... over Job Cohen als burgemeester van Amsterdam. Dat en we gaan praten over de eventuele overname van TNT-Express. Dat na het nieuws van half zes. Ja, want we krijgen geen ster, die krijgen we later. Wel. Gaan we gaan gewoon rechtstreeks door naar Gert Kluk. Die zit hier klaar. Met al goed. 1, Het NOS-journaal. Job Cohen is op een persconferentie toegelicht... waarom hij heeft besloten de politiek te verlaten. Het gaat hem aan het hart dat hij kiezers en partijgenoten teleurgesteld heeft... en de soms te hoge verwachtingen die er waren... na zijn aantreden niet heeft kunnen waarmaken... Het nieuws over het vertrek van Cohen werd vanmiddag bekendgemaakt. Het vertrek van Cohen leidt tot tal van reacties. Premier Rutte heeft hem meteen opgebeld... en hem bedankt voor de goede contacten van de afgelopen jaren. Oud-PVA-leider Wouter Bos, die Cohen twee jaar geleden overhaalde... naar Den Haag te komen, zegt in een verklaring... ik vind het verdrietig voor Job en een verlies voor de partij. Minister De Jager van Financiën noemt het opstappen van Cohen een persoonlijk drama. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft neurochirurg Kees Tulleken... uitgenodigd voor een gesprek. Aanleiding is de mogelijke schending van het medisch beroepsgeheim. Via zijn vrouw, NRC-journalist Jannetje Koelewijn... kwam zaterdag informatie naar buiten over de toestand van prins Frieso, die vrijdag werd bedolven onder een lawine. Koelewijn kwam in die informatie uit een gesprek... dat haar man met de behandelend arts van de prins voerde. De IGZ wil van neurochirurg Tulleken horen wat er precies is gebeurd. Dat zijn de hoofdpunten van dit moment. Het weer. Willemijn weer. Als u vanochtend met de auto wegging, moest u flink krabben. Tenminste in een groot deel van Nederland. Want in Gelderland voor het bijvoorbeeld zo'n 5 graden. En verder was het vandaag zonnig en ook droog en soms wat fris. In het noorden raakt het nu meer bewolkt... en in de loop van de nacht trekt die bewolking richting het zuiden. Met name in het noorden kan er dan nog wat lichte regen vallen... terwijl in het zuiden en oosten van het land opklaringen zijn... waardoor de temperatuur daar dicht tegen het vriespunt aankomt... en er lokaal ook gladheid kan optreden. En morgen verloopt de dag overwegend bewolkt met opnieuw in het noorden soms wat regen. In de middag gaat het vanuit het westen wat opklaren en het wordt zo'n 6 tot 8 graden. De dagen erna loopt de temperatuur flink op. Zowel s'nachts, maar zeker overdag met op donderdag en vrijdag maxima van 11 graden. Dat gaat wel gepaard met veel bewolking en soms wat regen. A ah, en de bij de Een kleine avondspits, 40 kilometer. De file die het langst is staat op de A10. Bij Amsterdam verknoopt niet meer vanaf de afrit aan Muiden 5 kilometer. Een ongeluk in het noorden van het land op de N31, harding richting Drachten. Er staat 2 kilometer bij Leeuwarden West. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto. De weg is dicht tussen Leeuwarden West en Gautum. Eén minuut over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We praten over het vertrek van Job Cohen met Michiel van Hulten. Goedemiddag. Goedemiddag. U was uh, anderhalf jaar partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid. Dat was ten tijde van Wouter Bos. Uh, fast forward naar vanmiddag. zeggen we aankomen dat Cohen dit zou besluiten? Uh, nou, ik was wel verrast vanmiddag dat het nu gebeurde. Maar de afgelopen uh, week is denk ik wel duidelijk geworden... dat uh, Cohen onvoldoende draagvlak had... Uh, Zowel binnen als buiten de fractie. En uh, ja wat dat betreft is het natuurlijk geen verrassing. Ja, minder draagvlak, maar ook druk door de fractie om weg te gaan, denkt u? Uh, ja, ik heb zelf ik heb niet met fractieleden gesproken. Dus ik weet niet hoe dat gelopen is. Ik heb uh, sterk de indruk dat het uh, vooral ook via de band is gegaan en via... Uh... Ja, toch veel anoniem commentaar in de kranten. Dat is natuurlijk ontzettend jammer uh, dat dat niet uh, gewoon in de fractievergaderingen allemaal besproken is. Maar ik denk dat Cohen in de gaten had, dat hij geen draagvlak meer had. En Ik vind het uh, ongelooflijk moedig van hem dat hij deze stap heeft genomen. Dat is niet makkelijk. Ja, maar u zegt, uh, verrast dat het nu gebeurde. Het was onvermijdelijk dat moment? Uh, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, uh, dat uh, voor iedereen, en toch eigenlijk ook wel voor Job Cohen, duidelijk was dat hij uh, in deze rol niet goed in zijn vel zat. Uh, zoals hij ook ...aangaf op zijn persconferentie en zoals iedereen van hem weet is het een bruggenbouwer, een binder... Uh, een goede bestuurder. Uh, uh, maar hij slaagde er niet in om als politiek leider de PVDA op de kaart te zetten. Om de strijd met het kabinet aan te gaan. En om een helder alternatief neer te zetten voor dit kabinet. En ja, daar heeft hij dus nu zijn conclusie uitgetrokken. En ik vind het in ieder geval een enorme winst dat we nu uh, uh, nog voor de verkiezingen, uh, ruim voor de verkiezingen uh, wellicht. Uh, een nieuwe leider kunnen kiezen. en duidelijk kunnen praten over de koers die we willen gaan varen. Dat zijn nogal wat dingen die u opzond uh, die hij miste. Uh, was hij wel überhaupt geschikt om. Uh... Partijleider te zijn. Nou, ik heb al eerder gezegd dat je achteraf moet vaststellen dat het allemaal veel te snel is gegaan. Hij is dus. Uh, natuurlijk, toen Wouter Bos wegging, werd hij direct naar voren geschoven als zijn opvolger. Uh, er was toen wel pro forma een lijsttrekkersverkiezing, maar hij was de enige kandidaat. En daardoor heeft de partij niet de kans gehad uh, om uh, hem de nieren te proeven. En omgekeerd heeft Cohen zelf niet de kans gehad om. Uh, ja duidelijk te maken waar hij voor stond, wat zijn project was en daar steun voor te winnen. En ja, dat is achteraf gezien een grote vergissing geweest en uh, daar betalen we dus nu de prijs voor. Ja, Marcel Wiegman, redactiechef bij het Parool, heeft een boek over uh, Job Cohen geschreven als burgemeester van Amsterdam. Goedemiddag meneer Wiegman. Goedemiddag. Ja, ik heb dat destijds gelezen toen uh, Cohen op het schild werd gehezen. En uh, ja, toen kon je het eigenlijk al een beetje aanzien komen dat uh, zoiets als vandaag zich zou voltrekken. Ja, dat denk ik wel. Ik uh, denk dat uh, vanaf het moment dat uh, Job Cohen de verkiezingen verloor, dat het duidelijk was dat hij het niet zou redden. Want het is, zoals Van Hulten zei, vooral een bestuurder. Het is een bestuurder. Het is een man die heel secundair uh, reageert op dingen. Uh, informatie tot zich uh, laat komen uh, voordat hij uh, ergens iets over wens te gaan zeggen en um, als politicus red je het daar gewoon niet mee. Nou, hij, hij brengt het zelf eigenlijk terug tot een communicatieprobleem. Is, is dat het enige probleem van Job Cohen geweest? Um, ik denk dat Job Cohen ook te weinig een ideeeman is... om um, um, leiding te kunnen geven aan uh, de grootste oppositiepartijen van Nederland. Te weinig visie? Um, het, het, nou, zoals ik net zei, het is een secundair uh, reagerende man... Uh, dus hij gaat eerst eens dus bij iedereen te raden uh, wat die ervan denken... alvorens hij zelf een idee vormt. En dat wil niet zeggen dat hij dan geen idee heeft. Alleen het duurt te lang voordat hij dat uh, kan uitdragen. En daar, uh, daar red je het natuurlijk niet mee in Den Haag. Nou, wat je hoort is dat er in de fractie min of meer twee stromingen zijn. Uh, een, een wat linksere stroming en de neoliberale stroming... die jarenlang de boventoon heeft uh, gevoerd. Heeft u het idee dat hij dat niet op één lijn heeft gekregen. Is dat dan typerend voor hem? Dat hij een beetje wikt en weegt tussen beide kanten? Dat is wel typerend voor hem. Uh, hij is niet. Ik, weet, ik kan niet in de fractie in de boezem van de fractie kijken. Dus ik weet niet of hij zich niet op één lijn heeft gekregen. Hij heeft het in ieder geval naar buiten toe niet duidelijk kunnen maken... Uh, waar de PvdA nou eigenlijk voor stond. En dat heeft wel degelijk met communicatie te maken. Maar dat heeft vooral met zijn eigen communicatie te maken. Dus ik vind het ook wat... Makkelijk eigenlijk dat hij nu voor een deel uh, de media daar de schuld van geeft. Want dat is wel wat u hoort aan zijn dat verhaal. Is, als ik vanmiddag zo die persconferentie bekeek... dan uh, zag ik de ergernis uh, van zijn gezicht afdruipen... toen hij uh, nog een paar kritische vragen kreeg. En uh, uh, uh, ja, dat vond ik geen sterke indruk maken, eerlijk gezegd. Michiel van Hulten, oud partijvoorzitter. Uh, is er de afgelopen twee jaar toch een moment geweest waarop u dacht... Van, kijk, hier zie ik al hen op zijn best. Een moment waarvan u dacht, van, nou, dit gaat toch nog wat worden. Eh, nou, heel eerlijk gezegd niet. Eh, ik denk dat er natuurlijk momenten zijn geweest... waarop, eh, waarop Cohen beter eh, betere debat heeft ge ge gedaan in de Kamer... en waarop hij beter reageerde. Maar je zag eigenlijk eh, die twee jaar lang dat hij eh, niet lekker in zijn vel zat. En dat hij... Eh, ja, je zag ook gewoon aan hem dat hij dat zelf voelde, eh, had ik het idee. En eh, nou ja... Het is belangrijk dus nu dat hij dat nu heeft onderkend. En er zijn maar weinig mensen in de politiek die in staat zijn om zo'n besluit te nemen. En daarmee stelt hij natuurlijk wel de PvdA in staat om nu een, een opvolger te kiezen. En ook een discussie te houden over die koers. Hè? Want uh, ik geloof niet dat er een, een, een neoliberaal in de PvdA te vinden is, zoals net werd gezegd. Maar... Er is natuurlijk wel een discussie nodig over de vraag... of we meer naar links gaan zoals uh, Cohen en Spekman uh, bepleiten in dat trouwinterview... of dat we een brede volkspartij blijven in het midden van de politiek. En uh, die keuze, dat wordt een hele fundamentele keuze... bij de keuze van een nieuwe leider. Ja, uh, Wigman, heeft u momenten gezien bij Cohen de afgelopen twee jaar... dat u dacht, ah, nu gaat hij het misschien toch maken? Nou, eerlijk gezegd, uh, toen ik net de persconferentie zag... dacht ik, dit is de eerste keer sinds de verkiezingen dat ik hem niet zie hakkelen... Um, oh, ja. Het is misschien een beetje droevig om te zeggen, maar ik vond het een van zijn betere optredens. Uh, van, uh, die ik gezien ze <laughs> en zijn aantreden en zijn aftreden. Dat waren dan de hoogtepunten. Ja, misschien dat is ook een uh, beetje cynisch. Misschien de aankondiging dat hij kandidaat was, dat was een heel redelijk optreden. Maar ik heb hem daarna niet echt. Um, Nee, eerlijk gezegd heb ik, hem, heb ik hem nooit echt flitsend uit de hoek zien komen. Nou, en Michiel van Hulten, u zei net... Uh, de partij moet nu gaan kiezen, de fractie. Hè, er moet een hele duidelijke koers nu komen. Wat, hoe schat u het in? Want Hans Pekman is met, met een grote meerderheid uh, gekozen. Die zit aan de linkerkant. Natuurlijk niet iedereen heeft gestemd van de PvdA... maar dat was misschien toch een signaal. Ga, gaat de partij uiteindelijk naar links buigen? Ja, ik heb ook op Hans Pekman gestemd omdat het me een goede uh, figuur als uh, partijvoorzitter leek. En ik vind ook dat hij vandaag uh, heel sterk heeft opgetreden, uh, daadkrachtig heeft neergezet wat er gaat gebeuren. En ook meteen heeft gekozen voor het, uh, het ledenreferendum om een opvolger te kiezen. En dat is ja. heel belangrijk. Uh, men had er ook kunnen zeggen van uh, we laten de Tweede Kamerfractie een soort tussenpauze kiezen uh, en dan komt de echte leider wel over twee jaar. Uh, nu moet iedereen met de billen bloot en nu moeten dus ook de, degene in de Kamerfractie die deze functie ambiëren uh, moeten zich kandidaat stellen. Uh, en dan heb je best kans dat degene die uh, nu wordt gekozen het ook blijft, hè? want het gaat natuurlijk... Uh... De hele tijd over, uh, over Lodewijk Asscher. Het zou best kunnen zijn dat die bij een volgende verkiezing nog steeds in beeld komt. Uh, maar je kunt je ook goed voorstellen dat als er nu een voorzitter gekozen wordt... die het goed doet in de Kamer en daarbuiten... dat dat dan ook uh, de definitieve, althans voorlopige leider van de PvdA wordt. En wie zou u graag op dat stembiljet willen zien? Op wie zou u willen stemmen? Nou, daar is het te vroeg voor, vind ik, want ik wil ook eerst horen wat alle kandidaten te melden hebben. Ik hoop dat het er meerdere zullen zijn. Maar ik heb al aangegeven, ik kies voor een partijleider die de partij duidelijk uh, links van het midden positioneert. En is dat Diederik Samson? Er zijn verschillende mensen in de fractie die dat, die dat profiel hebben. Uh, maar u we hebben dus soms twee jaar geleden goeien? de vergissing gemaakt om te snel namen te noemen of te snel één naam te noemen. Ik wil nu gewoon graag weten wie de kandidaat zijn en wat hun agenda is, wat hun plannen zijn, hoe ze van de PvdA weer een brede volkspartij willen maken. En ja, tot, tot die namen bekend zijn en ze hun plannen hebben bekendgemaakt is het, is het veel te vroeg. Om daarop te reageren. Dus dat, dat gaat u niet doen. Uh, nu, als we even kijken naar de timing. Uh, het kabinet gaat nu een soort nieuwe formatie aan. Een aantal weken onderhandelen. Kijken welke bezuinigingen moeten worden genomen. En dan in die tijd tot maart zit uh, in ieder geval maand ongeveer, zit de PvdA zonder leider. Is dat nou een handige timing? Ja, de, de fractie uh, heeft een vicevoorzitter. Het kan ook best zijn dat de fractie zegt we kiezen. Uh, een interim fractievoorzitter tot uh, de uitslag van het uh, referendum bekend is. Dus dat zou kunnen. Maar uh, als ze slim is dat... zijn, dan kiezen ze iemand die, uh, die goed kan debatteren. en die dus die discussie met het kabinet, uh, die het kabinet goed aan kan. Ja, want de vicevoorzitter, ik zat even te denken: is dat nou Dijsselbloem? Of... Ja. Dat is die, die Jeroen Dijsselbloem. Ja. ja. Zeg, en, en, en meneer Wiegman, ja, u heeft een boek geschreven over Cohen. Misschien zit u een beetje op afstand. maar wie zou u nou wel uh, daar zien zitten op zijn plek? Ik heb, nee, ik heb uh, daar werkelijk geen idee <lacht> over. Als je, als je nou echt als Kremlin-watcher kijkt... zag ik dat op hen net het eerste handje gaf. Dus dan, uh, ja, dan die al Ja, maar dat misschien als visievoorzitter, of Ja, dat of zou niet. kunnen natuurlijk. Nee, of ik moeten ik heb... wij er iets achter achtervullen, Michiel van Hulten? Uh, nee hoor, dat denk ik niet. Nee. nee. Nee, nee, wat dat betreft uh, de lessen van twee jaar geleden zijn geleerd. Ik denk niet dat er ja. nu dingen bekokstoofd worden. Ik denk dat het een open race wordt in de fractie en dat iedereen zich warm aan het draaien is. Ja. Ja, dat denk ik trouwens ook hoor. Ik, ik denk dat de PvdA enorm veel lering moet trekken uit hoe het gegaan is de vorige keer. Um, de, de, de, de, ze hebben zich gedragen als een zeldzame regentenpartij... Uh, waarin de, de opvolger onderling eventjes geregeld en geritseld werd. Uh, er zat ook nog een staartje in Amsterdam... waar Lodewijk Asscher als, uh, fractie, of, als, als wethouder uh, Cohen ook zonder enige... Uh, ...zonder dat er één woord dat vuil uh, werd. Vuil, ja, als, als, als local burgemeester. Het was werkelijk niet om aan te zien. Dus nu gaan ze uh, kiezen? Ik denk dat ze daar uh, lering uitgetrokken hebben. Ik denk dat het heel verstandig is uh, dat er nu een, een partijleider komt... ...met meer draagvlak, uh, of in ieder geval die eerst eens dus moet laten zien wat hij kan... ...voordat hij uh, partijleider wordt. Ja, en Michiel van Hulten, dat zou misschien ook wel fijn zijn... ...omdat er niet een situatie zoals bij het CDA dan ontstaat. Nou ja, we zijn een hele democratische partij en dat levert soms uh, brokken op. Maar tegelijkertijd, als je dan een, uh, een goede te pakken hebt, dan, uh, dan zit je ook gebeiteld. Dus ik hoop dat we nu inderdaad die kans nemen. Michiel van Hulten en Marcel Wiegman, uh, hartelijk dank voor uw uh, reacties op het aftreden van Job Cohen... waar we na zessen op terugkomen. Zeker, het spoorboekje van de Partij van de Arbeid legt uit dat op dit moment... tien minuten geleden het fractiebestuur uh, extra bijeen is gekomen. Dat vanavond het partijbestuur in Amsterdam samenkomt. Dat morgen om half elf een extra fractievergadering... Van van de Partij van de Arbeid gaat plaatsvinden. Onze verslaggevers zijn erbij, is er nieuws. Dan hoort u dat onmiddellijk op deze zondag. In Jemen loopt de spanning op richting de verkiezingen van morgen. In De havenstad Aden is vanmiddag een stembureau opgeblazen. In Jemen journaliste Judith Spiegel. Judith, zijn de verkiezingen van morgen de directe aanleiding voor dit geweld? Jazeker. We zien het al een tijdje, al meer dan een week, denk ik... ...dat her en der, vooral in het zuiden, er aanslagen gepleegd worden... op. Ofwel mensen die de verkiezingen steunen... ofwel inderdaad zoals vandaag op stembureaus... waar morgen die verkiezingen zullen worden gehouden. Dus het zijn wel degelijk eh, aanslagen... die te maken hebben met de verkiezingen. En eh, in het algemeen loopt de spanning erg op... merk ik ook in Sanaa, in de hoofdstad. Mensen zijn bang. Iedereen is bang dat het morgen uit de hand gaat lopen. En bijvoorbeeld eh, ontwikkelingswerkers... of werkers die, mensen die bij NGO's werken... die worden ook allemaal aangeraden... of eigenlijk zelfs opgedragen om morgen binnen te blijven. En dat geldt zelfs voor de Verenigde Naties... die nota bene deze verkiezingen deels helpen te organiseren. Dus er is, um, er is spanning in het land. Nou weten wij niet beter dan dat deze verkiezingen... een uitkomst zijn van de demonstraties tegen president Saleh vorig jaar. Uh, dit soort incidenten zijn uitingen van ontevredenheid. Mijn vragen jou, wie zitten er dan achter dit geweld? Nou, die verkiezingen zijn inderdaad wel een uitkomst van demonstraties. Alleen niet iedereen is even tevreden over die uitkomst. En mensen die er niet tevreden over zijn... zijn onder andere uh, de zuiderlingen, de zuidelijke... Afscheidingsbeweging, want zo zeggen zij, wij zijn helemaal niet uh, gekend. Toen er gesproken werd over dit akkoord. En dat, dat akkoord is bekokstoofd uh, in Saudi-Arabië, met behulp van de Amerikanen en de Europeanen en de Golfstaten. En zo zeggen de mensen in het zuiden. Ons probleem, het probleem wat wij hier in het zuiden hebben, is toen helemaal niet aan de orde gekomen. Wij zijn het dus ook helemaal niet eens met hoe deze gang van zaken nu uh, heeft geleid tot deze vreemde eenmansverkiezingen. Uh, dus die boycotten wij. En dat doen ze dan ook met geweld. Een eenmansverkiezingen, er zijn niet meer kandidaten dan één persoon? Nee, het is eigenlijk heel raar als je erover nadenkt. Het woord verkiezingen is ook niet helemaal op zijn plaats. Het zou eerder iets van een referendum moeten heten misschien. We hebben dus maar één kandidaat. Dat is de oude vicepresident onder Ali Abdullah Saleh. Dat is overigens een andere reden waarom mensen er niet blij mee zijn. Want die zeggen, ja, we hebben nou gewoon dat eigenlijk... de ene figuur uit die partij wordt vervangen door de andere figuur uit die partij. Wat schieten we daar helemaal mee op? Uh, en het is natuurlijk een bizar fenomeen dat morgen Jemen naar de stembus gaat. Niet zozeer om te kiezen, maar om een kruisje te zetten uh, achter één naam. En als ze dat niet willen, dan moeten ze vooral niet komen stemmen. Dat is eigenlijk het idee. Wat is dan de verwachting? Gaan dan veel mensen inderdaad stemmen? Of wordt het een massale afwezigheid van mensen die het niet met dit referendum eens zijn? Nou, dat is moeilijk te voorspellen. Kijk, Sanaa, waar ik zelf nu ben, uh, is toch van oudsher een vrij regeringsgezinde stad. Dus hier heb ik het idee dat mensen nog wel... Uh, gaan stemmen, ook omdat ze denken: nou ja, uh, het is misschien niet ideaal, maar laat dit dan een uitweg zijn uit de uh, crisis waarin Jemen is gestort. Die crisis is ook vrij humanitair. Mensen willen gewoon weer water en elektriciteit en dat het vuilnis wordt opgehaald. Dus die zullen wel gaan stemmen. Maar er zijn ook een hoop mensen die dat niet zullen doen. En ik vind het moeilijk inschatten hoeveel er nou naar die stembus zullen gaan. Morgen gaan we het zien. Judith Spiegel vanuit Jemen, dankjewel. Door wie wordt TNT Express overgenomen? Daar gaan we het straks over hebben. Krijs Kwaks bij de AWB, hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen? Tim, zeker geen drukke avondspits. 50 kilometer, daar houdt het mee op. Veel mensen vieren of vakantie of carnaval. De opvallende files staan op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Bij Badmen staat 3 kilometer, dat was een aanrijding. Op de A10 richting Watergrasmeer staat 6 kilometer tussen De Nieuwe Meer en Diemen. Een ongeluk op de A15 vanaf Europort in Rotterdam bij Pernis. 3 kilometer, twee rijstroppen zijn dicht. En Een probleem in het noorden op de N31 vanuit Leeuwarden naar Drachten. Er staat 2 kilometer file bij Leeuwarden-West. Daar is de weg dicht na een ongeluk met een vrachtauto. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Dat pakketbezorger TNT Express overgenomen wordt, dat wordt al langer verwacht. De vraag is alleen wanneer en door wie. UPS of FedEx? Beide concurrenten van TNT Express worden in dit verband genoemd. Sterker nog, afgelopen vrijdag werd er een overnamebod van UPS bekend... maar dat bod werd afgewezen. Het is stil sindsdien. Wel zie je dat op de beurs het aandeel van TNT Express omhoog is gestegen... met een percentage van, jawel, bijna 55 procent. Jos Versteeg is analist bij Theodor Gielissen. Goedemiddag. Ja. En dat omdat een bot is afgewezen. Ja, want dat betekent natuurlijk ook dat er een grote kans is op een nieuw bot. Uh, wat duidelijk was, vooral uit het persbericht van UPS, en uh, opvallende wijze zei TNT daar niets over, is dat A, het bot al een keer verhoogd was, en ook dat ze nog steeds met elkaar praten. En uh, Anthony Burgmans, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, die zei... Ja, als we nog praten, dan betekent het dat we kansen zien. En als we geen kansen meer zien, dan praten we niet. Dus hm. de speculatie is nog wel degelijk dat er een hoger bot komt. En als je even kijkt naar UPS en FedEx, past UPS beter bij TNT Express? Ik denk het wel. Ze hebben in Europa al een netwerk. Dus ze kunnen daar het een en ander aan synergievoordelen halen, kosten besparen. Uh, UPS is voornamelijk sterk in luchtverkeer. Uh, de, de, de, ik denk dat daar bij uh, TNT dan wel wat uh, veranderingen gaan komen, wat ontslagen zullen vallen. En UPS kan gelijk, koopt gelijk via TNT een, een, een belangrijk netwerk in China. Dus dat zou goed passen. UPS is ook het bedrijf met uh, de, ja, eigenlijk de sterkste balans, dus die kan het meest betalen ook. Nee, maar het kan niet zonder ontslag van medewerkers van TNT Express? Nee, dat zit er wel in dat er uh, een flinke ontslagronde komt, hoor. Want ja, je kunt dus, uh, het, het is vooral interessant omdat er zulke gigantische kostenbesparingen zijn te behalen. Dit is een vrije kapitaalsintensieve business met uh, distributiehubs, sorteercentra, uh, duizenden vrachtwagens, uh, een, een tiental vliegtuigen. Ja, en als je dan samen gaat, dan kun je een aantal efficiëntieslagen lagen maken. En dat leidt ook bijna altijd tot verlies van personeel. En betekent dat dan ook dat het leidt tot een prijsverlaging voor de klanten van TNT Express? Dat zou kunnen, maar ik denk dat daar op het eerste gezicht niet zo heel veel al veranderd hoor. Er is al wat redelijk wat prijsdruk. Ik denk niet dat, dat, dat je dat echt heel snel uh, substantieel merkt. Dus voor de klant maakt het verder niet uit en voor de werkgelegenheid wel. Dan vraag je je af, is het wel zo fijn dat het wordt overgenomen? Uh, dat ligt eraan uh, hoe je in verhouding staat tot uh, TNT. Dus, ja, uh, wij als, zijn als je groot de... aandeelhouder bent misschien, dat vind <laughs> ik leuk. Naar, nou ja, wij, wij ons vak is vooral kijken naar de belangen van de aandeelhouders. En dat is natuurlijk nooit eenzijdig. Kijk, het is natuurlijk uh, heel tragisch als je als bedrijf uh, personeel moet ontslaan. Maar dat kan soms wel onvermijdelijk zijn. Want als je uh, ja, te, te groot bent of de markt is bijvoorbeeld te druk bezet met concurrenten, dan krijg je een ongezonde markt en dan zul je uiteindelijk toch linksom of rechtsom. Daar uh, last van krijgen. Ja, daar ja. krijg je last van. En als we Lijkt even op? kijken naar de aandeelhouders. grote aandeelhouder is PostNL, geloof ik. Ja, ja, die hebben nog steeds 30% van het uh, belang. En uh, ja, die, die, die spinnen daar het meeste garen bij. Die hebben ook niet zo'n hele sterke balans. Dus die kunnen dat geld goed gebruiken. Er wordt nog gesproken met UPS. Wij blijven deze zaak volgen. Dank in ieder geval voor uw verhaal, Jos Versteeg van Theodor Gielissen. Die. Goedemiddag. Vier mensen zijn vanmiddag gewond geraakt... bij een ongeluk met een carnavalswagen in het Brabantse Soerendonk. Aan het einde van de optocht brak plotseling een onderdeel van de wagen af... en kwam in het publiek terecht. Daarop is de optocht stilgezet. Local burgemeester Patrick Beerte legt uit wat er gebeurde. Er was een van de laatste wagens in de optocht en ineens brak de kop af. En die kop die viel in het publiek eigenlijk. Dus, uh, en daardoor werden een aantal mensen, ja, die kregen die in ieder geval uh, werd geraakt... Dus direct sprongen een 15, 20-tal mensen aan de kant. Die hebben die kop aan de kant geschoven. En toen bleek. Ja, ik stond er vlakbij, een 25 meter. Het was echt verschrikkelijk. Dus, uh, en toen hebben we gekeken van het aantal gewonden. En er waren een uh, tweetal iets, iets zwaarder gewonden. En een uh, tweetal licht gewonden. Dus uh, die zijn met ambulances zijn die afgevoerd. Dus, uh... En weet je hoe het met ze gaat? Want als je zo'n. Het is toch zeker een. Een metertje of anderhalf en dan hoog ook nog eens een meter of twee. Dat is een zwaar ding. Op dit moment heb ik nog geen gegevens van hoe het gaat met de, met de slachtoffers. Dus uh, daar wachten wij af uh, vol spanning. Dus, uh... Uh -uh. En komt die wagen van hier? Die wagen komt uit uh, Soerendonk, ja. Die heeft gisteren zelfs de Weert uh, de tweede prijs gewonnen in de, in de optocht. Dus, uh... Wat raar. Dat is dan die op, plotseling. Want het is gewoon een rechtstuk weg. Ja, dat is inderdaad heel raar. Dus, uh, ja, en uh, de politie zal uh, nu uh, onderzoek doen uh, hoe het gekomen is. Dus, uh, maar het is inderdaad raar. En wat nu? Gaan jullie gewoon door met carnaval vieren? Uh, ja, we bekijken de situatie nu uh, hoe we het verder laten gaan. Dus, uh. ja, maar als ik zo een beetje door het dorp keek, dan was de lol er aardig af. Ja, dat kan ik begrijpen. Dus het heeft toch een impact. Dus, uh, en dan is het ook belangrijk, ja, hoe kan het nu met de slachtoffers? Daar zit iedereen eigenlijk, iedereen eigenlijk op te wachten. Dus, uh, u bent van de raad van elf. Ja, ja, ik ben de voorzitter van de, de roesdonkers hier. Ja. Dus wat dat betreft weet ik er wel het een en de ander van. Nou, het is zo dat de mensen die geraakt zijn, valt gelukkig heel erg mee. Eén man heeft het in zijn rug en de andere, mevrouw, heeft een hersenschudding. zij zijn ze natuurlijk nog verder aan het onderzoeken. Maar gelukkig valt dat allemaal heel erg mee. En dat is heel belangrijk voor de jongens die hier zoveel uren aan die wagens, zoveel dagen en nachten aan die wagen gewerkt hebben. Die ze ook zonder meer constructief goed gemaakt hebben. Ja, hmm. nou, ik, maar gaat niet. het carnaval nou gewoon door? Of? Ja, ja. de carnaval gaat door, wel een klein beetje gedomter. Maar die gaat zeker door. We gaan niet zomaar bij de parken neerzetten. En daar is het niet om begonnen, mevrouw. Want die mevrouw was onze verslaggever Trudy van Rijswijk. Het NOS Radio N-journaal overzicht. NRC Handelsblad was al gedrukt toen het nieuws over Jobco hen naar buiten kwam. Dat staat dus niet in de krant. NRC had wel een goed voorgevoel. Op pagina 2 staat... PvdA's zeiden de afgelopen dagen zo vaak dat er geen onrust was... dat er bijna wel onrust moest zijn. Het is de eerste officiële vrije dag van het voorjaarsreces van het parlement. Maar de PvdA is allerminst in vakantiestemming, schrijft NRC. Jeroen Dijsselbloem verbrak zelfs de verbinding... toen een verslaggever van die krant hem vroeg... naar de gemoedstoestand binnen de partij. Na zes meer reacties op het aftreden van Cohen. Op de voorpagina van het Parool een lang artikel... over een verkeerd geplaatste bushalte in Amsterdam... die elke dag een lange busfile veroorzaakt. Want ook die krant was al gedrukt toen het nieuws over Cohen bekend werd. Op de site van het Parool wordt dat wel ruimschoots goed gemaakt. Naast het hoofdartikel staan linkjes naar twee eerdere berichten over Cohen. De twee koppen vertellen eigenlijk het hele verhaal. Een paar dagen geleden was de kop... Cohen, dubbele punt, we strijden onder mijn leiding tegen kabinet. En eind vorige maand plaatste het parool de kop. Cohen doet oproep aan Rutte, neem ontslag. Cohen stapt nu dus zelf op. Ook voor de collega's van 3FM was het groot nieuws. Daar zit ze voor de NOS op 3A en Job Cohen natuurlijk, hè, Sofie? Ja, zeker. Jullie hadden het er net al even over. Hij wil namelijk geen politiek leider van de PvdA meer zijn. DJ Koen Zwijnenberg snapt wel dat Cohen ermee stopt. Cohen was is dan zo'n politicus waarbij je dan zo snel medelijden kreeg. Ook met dit fragment met Wilders, weet je wel. Hij staat daar zo kn kneuterig in die, in die Tweede Kamer dan. Weet ze geen raad met de situatie? Tot zover de analyse op 3FM. Het Vlaamse nieuwsbulletin komt met een wat meer gedegen uitleg. De Nederlandse politicus Joop Cohen vertrekt als leider van de Partij van de Arbeid. Het leiderschap van Cohen lag de voorbije dagen erg onder vuur. De grootste concurrent van de partij, de SP, bleef stijgen in de peilingen en de Partij van de Arbeid deed het altijd maar slechter. En ook bij de Limburgse omroep L1 gaat het over Cohen. De Limburgse omroep sprak met Bert Kersten. Dat is de fractievoorzitter van de PvdA in het Limburgs parlement. Hij vindt het triest voor Cohen, maar ja... Ja, die man die, die was gewoon op de verkeerde plek. Laat de ene duidelijk zijn, zegt de Limburgse fractievoorzitter. Cohen is een aardige, hardwerkende en vooral fatsoenlijke man... En misschien was juist dat wel het probleem. En wat Job Gwenn van zijn kies heeft gehad... de hele vaak ja, toch op de man gespeelde aanvallen van ook een PVV... dat sloop je toch. En in die zin vind ik het wel de nederlaag voor de fatsoenlijke politiek. Het nieuws is inmiddels ook het meest besproken onderwerp... onder de Nederlandse twitteraars. Tot vanmiddag was een heel ander onderwerp trending topic... de Eurasiatische links. Die zou zijn gefotografeerd in een loofbos in Margraten bij Maastricht. Het AD zegt op zijn site heel stellig dat het de eerste keer was dat het katachtige roofdier in de Benelux kon worden gefotografeerd. Maar het verhaal is waarschijnlijk helemaal niet waar. De nieuwslezeres van Radio 538 kon het in twee zinnen uitleggen. En de foto van een links in de bossen van Limburg is vrijwel zeker nep. De Belf die hiermee kwam kan niet precies aanwijzen waar hij het dier zag en hij kan ook de originele foto niet laten zien. Twitteraar Danny Maas dacht meteen al dat de foto op internet nep was. Hij twitterde, wauw, weer iemand die een grote kat niet als zodanig herkent. Minder zuipen met carnaval, lijkt mij. Anderen suggereren dat er een carnavalsvierder in de loofbossen heeft gelopen. Verkleed als poes. Ja, jammer voor de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, Marianne Thieme. Ze had namelijk een grapje getwitterd dat door heel veel mensen werd doorgestuurd. Zij schreef, links gespot in Limburg. Bevestiging voor wie natuur een linkse Hobby vindt. Nou, na zes uur kijken we terug op de dag van vandaag, waarin Jobke Cohen zijn uh, terugtreden bekend maakte. We spreken met de mensen in Den Haag die het kunnen duidelijk. Die vooruit kunnen kijken naar wie hem zou kunnen gaan opvolgen. We kijken terug op hoe het allemaal begon in maart 2010. Ook gaan we naar Iensbroek om te kijken hoe de situatie rondom Prins Friso is. Er is uh, geen nieuws wat naar buiten wordt gebracht. Gaan we wel even kijken naar Menno Rehmeijer om te horen of hij daar misschien meer weet. Tot zo!